Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer is akkoord met een wet die de hoge huurprijzen in de vrije sector wil aanpakken. In de vrije huursector mag een huisbaas zelf de prijs bepalen. En die is door de woningnood vaak echt superhoog. Door de nieuwe wet komt er voor woningen in het middensegment een puntensysteem. Net zoals we hebben in de sociale huur. Het systeem moet op termijn gemiddeld 190 euro per maand gaan schelen. Rechters hebben de veroordeling van Harvey Weinstein teruggedraaid. Ze zeggen dat de rechtszaak tegen hem niet eerlijk is verlopen... en dat hij over moet. Correspondent Rudy Bauma legt uit hoe dat kan. Harvey Weinstein werd berecht voor seksueel misbruik van één vrouw... en verkrachting van een andere vrouw... maar de rechter heeft de aanklagers destijds toegestaan... nog vier vrouwen te laten getuigen... over hun eigen ervaringen met Weinstein als een soort ondersteunend bewijs... en om duidelijk te maken dat er een patroon was in zijn gedrag... Nou, Weinstein's verdediging noemde dat destijds ook al karaktermoord... omdat hem naar aanleiding van die andere kwesties niet ten laste werd gelegd. En het Hof vindt nu dat de rechter destijds dat inderdaad niet had mogen toelaten. Meer dan 100 vrouwen zeggen dat ze ooit seksueel door Weinstein zijn lastiggevallen. In 2020 kreeg hij een celstraf van 23 jaar voor verkrachting en aanranding. Dat die veroordeling nu wordt teruggedraaid... betekent niet automatisch dat Weinstein ook vrijkomt. Hij moet een celstraf van 16 jaar jaar uitzitten voor een andere verkrachting. En Yvonne Kolderweijer stopt met het juicen op Instagram zoals ze dat tot nu toe heeft gedaan. Ik heb besloten om niet meer verder te juicen voor deze hele grote groep mensen maar om verder te gaan op een nieuw account met een kleine exclusieve club mensen. Een speciale juice Member clip. Ja, daarvoor moet je wel betalen. Een abonnement van bijna 9 euro per maand. Op haar Instagram-account Life of Yvonne... zal ze vanaf nu alleen nog maar eigen privéleven delen. Dan het weer. Er trekken vanavond buien over. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien. En wordt het een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files die vijf minuten vertraging opleveren. Zoals de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. Op de A10 staan nog een paar korte files, de Ring van Amsterdam, onder meer bij de Koentunnel. En op de M247 van Amsterdam naar Horen heb je bij Broek en Waterland nog bijna 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Alternative FM. I'm mystified, I can't deny that I'm no good for you. All my thoughts were sad and dark, I was floating in the blue. I paid a lot and I played my part so long. I couldn't realize that maybe I was always wrong. The days were long, the nights so strong, but I'm up to something new. I'll maybe be a fool, I'll maybe leuk is. Uh, um, degene die ook mee is gekomen met uh, Wendy die heeft uh, een uh, verleden bij de lokale omroep Volendam en Edam. Nou, dat is leuk, want uh, toevallig ken ik er daar twee van. Roy de Smet en Kees Meijsen. Die, uh, die jongens uh, die zitten daar uh, ook op elke maandagavond. Tenminste Roy dan. Maar afgelopen maandag ging dat helemaal uh, mis, geloof ik. Uh, daar had, uh, uh, had die Jaap Kwakman daar zitten. Dus, ja, en dan haken een hoop Volendammers af. Inclusief ik ook. Want ja, we is toch zoiets van, wij, wij, wij willen Roy de Smet horen en niemand anders. Dus, maar goed, uh, dat zeggende dat heeft uh, alles te maken met Company 23, dat is een Volendamse band. Million Fables heet uh, de single die afgelopen maand het levenslicht heeft uh, gezien. Er komen straks nog twee Volendamse dingen voorbij. Namelijk de wereldprimeur van de solo single van Niels Buismensen. Dat is uh, de frontman geweest van Saai Hollywood. Ik heb me laten vertellen dat die band niet meer bestaat. Maar daarentegen, Lorem Ipsum, nou behoorlijk wel... want die uh, hebben afgelopen vrijdag zelfs nog in het voorprogramma... de support gedaan van uh, Le Promenade Violence... die daar een EP-release show hebben gedaan in het slachthuis. En zelf gaan ze er ook één doen op 4 mei in Bitterzoet. Ik zit, geloof ik, twee avonden achter elkaar bij Bitterzoet... want ik heb uh, Loep uh, op mijn uh, lijstje staan... En uh, Lorem Ibsen een dag later die daar een release show, een album release show gaan doen. Um, goed, wij gaan even praten met uh, Wendy Moore, want uh, die is te gast vanavond in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Um, allereerst even over de, de zaken uh, die even nog besproken moeten worden als het gaat om een optreden op 28 maart. Dat was trouwens op een donderdag. Hoe is dat bevallen in Avos Live? Want ja, dat, dat was, was een, uh, een aftershow, hè, geloof ik, toch? Ja, ja. Oh, dat was echt tof. Ja, dat was zo tof. Wat ik eigenlijk. Wat al vet tof was, is dat ik naar binnen ging in de grote zaal. Uh, terwijl de main act uh, bijna begon. Hmm. En mijn naam stond op die borden. Ja. Nou, ik kon daar natuurlijk al mijn hele leven. Dus het was echt een soort van wow, weet right? je. Ja. En. Um, ja, dan de aftershow. Het was best wel druk. Het was echt heel. Het was heel leuk. En het de publiek deed je lekker mee. En um, ik zag het? Dus een paar filmpjes uh, van, de, van de socials uh, ja, zag je dat. En en uh, voor het eerst echt gewoon uh, een, een echt lange set met een met mijn band. Mm -hmm. uh, nieuwe single gespeeld toen hij nog niet uit was. Uh, vond ze heel leuk. En uh, merchandise uit, wordt eerst verkocht. Zag ik dit ook weer, uh, weer het ene ja. land voorbij komen. Maar gaan we het zo even over hebben. Of, maak eens even het verhaal van de avond even af. Ja, ja? Dus, uh, ja dat was echt... Uh, het was echt een experience. Ik heb het ook helemaal gevlogd en zo. Het staat op YouTube als ja. jullie dat leuk lijken om te kijken. Ja, dan <laughs> zie je vijf minuten lang uh, uh, iets... Nou ja, ik zag ook dat je buiten stond... Uh, ja. Wat hebben jullie daar dan in, in de vredesnaam nog gedaan? Nou ja, ik, ik ging, uh, we gingen eruit via de achterkant natuurlijk. Ja. Uh, en ik zag daar allemaal fans staan van de main act. Ja. Uh, en ik kende toevallig een liedje van hun. Dus ik dacht, ik pak gewoon even mijn gitaar. Ik dacht, er gebeurt niks zo. Ik dacht gewoon, ah voor hun, ik speel nog even een liedje toch. Ja. En blijkbaar zaten die gasten van die band zaten dus boven met ja. het raam en ik ging spelen en iedereen ging zingen. Het ja. is het raam open en deze een duim omhoog gingen ze even meezingen zingen en zo. Ja, ja dat, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn de mooiste momenten denk ik ja, als dat als muzikant. Amazing. Ja. Ja. ja. ja. Uh, heb je nog uh, wat uh, van die gasten gehoord of niet? Nee, nee. Het, is, het is een Koreaanse band, dus dat contact is natuurlijk een beetje. dat ja. is altijd een beetje stroef via die kant. Ja, want er want ja. zit natuurlijk nog een verhaal uh, bij. Want uh, jij uh, zag, uh, of tenminste, de, de muziek, muziek lag een beetje in mekaar voor Hoe zat dat nou precies? Sorry Nou, wat? van jou en dat van die Koreaanse, van die K-pop. Uh, ja, dat. Het past er bij elkaar op een een of andere manier. Oh ja, ja. ja? ja, ja. Um, nou, ja, Op zich, dit was een k-rock band. Ja. Dus het dus is geen k-pop. Uh, en uh, ze zingen ook best wel wat Engels. Ja. Maar ja, die, die, die sound van ons klikt best wel lekker samen. Dus ik, ik snap dat de afwas ons samen heeft gezet. Ja, ja. ja. Dat, dat moet iets van een programmeur moet daar een beetje inzicht in, in ja. hebben. Die dat, die dat ja. ook wel een goed idee lijkt. Nou Wendy, vinden we een goed idee, dus kom maar. Ja. Zoiets, uh, zo was het een beetje en, en ik was ook fan van de band, dus ik vond ja. het tof. Ik dacht, hey. Dan wat jij net aanhaalde, de merchandise. Want dat vind ik ook eigenlijk uh, best even belangrijk. Want ik zag net ook weer iets voorbij komen. En ja. ik dacht, wat, uh, wat, wat ben je nou allemaal weer aan het doen? Uh, wat, uh, wat kunnen mensen uh, ergens? Heb je een webshop of wat dan? Ook? Ja, ja, ik heb op mijn site uh, wendymore.eu heb ik ook een webshop staan. En ik heb wat nieuwe spulletjes uit. Maar ook uh, limited edition merchandise voor mijn nieuwe single, Hell on Earth. Ja. En ik doe er ook een giveaway mee. Die is nog tot volgende week. Ja. Uh, dan kun je een heel merchpakket winnen met t-shirt, hoodie, gesigneerde posters, stickers, alles van ja. die single. Allemaal ja. limited. Ja. Uh, dan moet je op TikTok een, uh, een filmpje maken. maakt niet uit. Wat je doet al is het van een boom. Maar ja. leuk als je het ook zelf doet natuurlijk. Uh, met die sound van mijn single eronder. En dan maak je kans. Okay. En de winnaars krijgen dus een merchpakket. En één iemand ga ik in een uh, woonkamer spelen. Ah, dus uh, er is nog uh, wel wat, uh, wat te halen bij, uh, bij Wendy in dat opzicht. Dus, ja, okay, dus doe um, lekker mee. Er is één nummer die zij niet vanavond speelt. En daarom klinkt die in de volle sterkte. Want dat vinden we, vind ik dan weer leuk. Want het is één van de eerste singles die je hebt uitgebracht. Ja, volgens mij het. mijn tweede. Tweede was het, ja. ja. Want uh, de, de eerste, dat was... Ben ik weer de titel kwijt? So Fake Friends. So fake Friends. Dit was de opvolger destijds. En dat nummer dat heet Relapse.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 Is this real?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 Over uh, dream pop hebben uh, avant la letteren. Nou, dan is dit het uh, wel degelijke eentje van Alice Blue en Oh My Heat. Oh nee, Oh My Heart. Dat staat er. En daarvoor hoorde je uh, Wendy Moore met uh, Relapse. Uh, die single, die gaat ze niet akoestisch uh, hier spelen. Nee, zij gaat nu twee andere nummers laten horen. En één ervan is een single die ze vorig jaar heeft uitgebracht. Meen ook in november, geloof ik. Hè? Oktober. Oktober. Precies met Halloween. Ja, dat was ja. hem. Uh, want dat was uh, de aanleiding. Uh, want ja, we hebben allemaal ergens in onze uh, bovenkamer van die hele vervelende spookjes. En die, die, die, die maken daar echt een beetje een keet van. En uh, ja, dat is een beetje een soort uitstelgedrag. Maar nou, het is dus alsof ik mezelf uh, daarin uh, zie. Want ik heb heel veel last van de uitstelgedrag, mensen ik ook. Dus. Jij ook? Nou. Ja, daarom heb ik geschreven. <laughs> daarom heb je het geschreven. Nou goed, uh, hier is uh, uh, Wendy Moore met de akoestische versie van Corner Ghost. I'm stuck in my room again, holding up the mental walls to keep up from caving in. Stuck behind these phantom bars, I'm running a clock again. Spending hours on loop, -ball without even noticing. Just a slowly wilting flower. Don't know why I feel like this. I think I need to start to live, but too bad to bend. Said one, haunted in my own home. Ghost, ghost, ghost. I'm losing my spirit here. Burning hours into days. Could have been there to share. Instead, I'm lying here awake. I don't have a clue how I can change. This room keeps spinning, but at least it feels safe. Get knocked down by myself, feeling lost in my head Now I'm on in a life that I never had But too bad, too bad, too bad, too bad I'm just a corner ghost I'm roaming these halls, stuck between walls That boy on it in my own home Ghost, ghost, ghost, ghost, oh, ghost, ghost, ghost Don't know why I feel like this I really need a start to live But too bad too bad too bad too bad between Weet ook inderdaad dat dit nummer dus eh, bij de collega's, de voormalige collega's van eh, je wederhelft uh, is gedraaid. Dit nummer, maar dan de versie, Corny Ghost. Uh, dan weet ik ook uh, wie dat uh, op zich geweten heeft. Dat is uh, vriend Kees uh, geweest, die dat uh, voor zijn uh, rekening heeft genomen. Dus wat dat er gaat, uh, weet ik in ieder geval dat, uh, dat daar ook uh, een, een nummer van Wendy uh, is gedraaid. Dus niet alleen hier in Zandwoord, ook in Vonderdam. En ik weet... Bij uh, de vrienden in uh, Zwaardvis is ook een nummer van jou gehoord. En dat was een hele rare gewaarwording, want dan zit ik op zaterdagmiddag te luisteren en ik denk, ik zit toch niet naar een uh, eigen omroep te luisteren, dan moet ik ineens weer niet in één voorbij komen. Tada. Dat is heel raar. Maar goed, uh, we hebben er nog één. En dat is natuurlijk de meest recente single. Begin deze maand uitgebracht. En dat nummer dat heet Hell on Earth. Dan moet ik wel even me. <laughs> Sacrifice, sacrifice, but two wrongs don't make a right, make a right. Now you go, just keeps me up at night, up at night. It's been weeks, but I'm so terrified. Folded in fruit, we were in paradise. My greatest muse now just a bare sight. Flowers that bloomin' in a wildfire. But I still took a.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 Took goodbye, thought that I was in.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 Helpless, obsessive. Punting, I was in Eden. Turns out you are an honor. Earth. Dank je wel. En dat was het, mensen, voor wat betreft het live muzikale gedeelte. En we gaan natuurlijk nog even met Wendy nog even praten. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Um, ik zei al, uh, er zit ook een uh, beetje een volle damsgruntje aan. Want uh, ja, ik heb ook ergens een lijntje daarmee uh, lopen. Um, de single van Lorem Ipsum. En ze hadden dus 20 april in het slachthuis gespeeld als support van La Promenade Violence. Ik zeg altijd ook La Promenade Violence. Vindt Martijn Vonk heel erg leuk als ik dat zeg. Uh, een van de mensen van de band. Uh, maar Lorem Ipsum gaat ook op uh, 4 mei zelf een... Album Brulees Show uh, geven. En een van de nummers is dus deze single. Just the way you like it. Als je al zo'n dijk van een debuutsingle uh, neer weet te zetten... dan uh, verdien je het ook als uh, beste release uh, te worden meegenomen. Dit is uh, de nieuwe single, mensen, morgen komt die uit... van Niels Buis. En uh, daarvoor horen we Lorem Ipsum met Just The Way you Like It. En, wat heel erg leuk is... Uh, de twee zitten ook uh, met een uh, week verschil uh, van elkaar. Want degene die je net hebt uh, gehoord, Niels Buis is op 20 juni... En Laura Mipsen komt op 27 juni. En dat is meteen ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Overigens, eerder die maand komt op 6 juni. Loes Fabienne is ook een van de leden van de Peace Songwriters Guild. En op 13 juni ook het andere geluid van Maar Dat is Vast Countenance. Dus dat uh, ga je allemaal in de maand juni bleef. Ja, wij zijn Antwoorden doen dus nog met het andere geluid van. Volendam dan nog iets. Uh, maar uh, Wendy uh, zit wel weer tegenover mij. Want er zijn nog een aantal dingen die nog gaan komen de komende tijd. Toch? Oh, ja. Ja, ja. ja. ja. Oh, ja. ja. ja. ja oh, ja, wat dan? <laughs> ja, wat dan? Uh, ja, nee, want uh, je hebt een agenda, denk ik, met optredens nog. Klantje, ja. voor nu. Ik ben uh, druk bezig met boeken. Maar uh, volgende week dinsdag in Stiels. Haarlem. Dat is hier in de buurt? Ja, met band of uh, Solo. Solo. Ja. Uh, kunnen we je ook nog met band ergens uh, bewonderen? Uh, ik heb nu nog even niet wat geboekt staan, ja. maar ik ben wel heel druk bezig daarmee. Ik heb wel wat solo dingen. Uh, ja. wat prides en dat soort dingen. Ja. Uh, trouwens, uh, ik ga zaterdag in de ochtend even hier op de markt wat spelen voor Koningsdag als ah. mensen het leuk vinden. En die zien me zeggen van hoi. Ja, oké. Okay, dus dat, uh, dat is ook... Dat, uh, dat is ook en, nog iets, uh, ja. ja. Verder druk bezig met boeken. Oké. Okay. The band is ready. Ja, dat, dat lijkt mij wel. Um, dan nog even wat ook weer, via muziek weer gerelateerd. Want ja, jij werkte met uh, nu een aantal mensen. Ah. En één van is iemand waar je nu al bijna uh, leest en schrijft mee... in het hele productieproces. En dat is Stijn van Rijsberg. Yes. Ja. Hoe belangrijk is deze man voor jou? nou ja, je hebt een soort van... Toen ik, toen ik begon met uh, opnemen, was ik echt nog een soort van... Ik was wel natuurlijk een muzikant, maar ik wist helemaal niet wat ik aan het doen. Was. Ja. Dus ik heb heel veel van hem geleerd sowieso. En hij is wel, hij heeft een beetje geholpen met mijn sound te ja. laten ontstaan. Ja. Dus dat, ja, hij, ja, dat is gewoon heel belangrijk natuurlijk. Ik, ik speel niet alle instrumenten ja. en hij wel. Hij wil. Um, hij weet op zeven manier altijd precies wat ik in mijn hoofd heb. Oh, dus dat, dat, uh, dat, dat is ook wel fijn. Dus dat een, in, een goed inlevende producer in Ja, ja. ja. En hij schrijft ook mee, geloof ik? Ja, met een paar tracks, ja. Ja, ja. Um, ja met, want ja, als je zo'n um, iemand uh, binnen, binnen je team hebt uh, zitten... is dat natuurlijk wel fijn en prettig. Ja. Waar, waar, waar, waar heeft hij hier mee? Ja, want hij heeft natuurlijk een muzikale bagage. Met, met wie heeft hij onder andere dan gewerkt uh, in het verleden? Uh, weet ik eigenlijk niet. Ah. <laughs> Lekker is dat. <laughs> Goed, maar dan maakt Weet wel dat hij nu... Oh, oh hij, uh, dh, tuurlijk, Hij, uh, hij drumt voor Lucas Hamming. Dat is niet uh, een van de eerste, de beste Lucas Hamming, uh, die, die is trouwens ook weer bezig met, uh, met een paar optredens in het land, zag ik. Dus, ja. ja. Oké, okay, dus dat. Met dat, Stein dan. dat zal dan al ongetwijfeld wel. Uh, maar goed, uh, ja, nou ja, dat, dat is nog iets uh, wat, uh, wat nog zou uh, kunnen gaan komen. Uh, we hebben dus nu uh, even met oktober meegerekend en, en nu in een half jaar tijd twee nieuwe dingen van jou gezien. Zit er nog meer aan te komen dan? Ja. Kijk. <laughs> ja, maar... En uh, best snel ook. Je hoeft er niet meer weer een half jaar te wachten. Oh, nee. Uh, nee. Wanneer gaat de volgende uh, verschijnen? Ergens voor de zomer misschien? Dat zal dan ergens uh, dan nog in mei of misschien begin juni uh, worden. Misschien. Misschien. Niet als een een of andere... Uh, dat ik op een gegeven moment op een donderdag... als ik me voorbereid en dat het vrijdag is... ja, kom nog even met een nieuwe single. Want dan, nee, uh, ik ben op tijd. Nee, dat is het goed. Want uh, de, je moest de ik kost kan... geven die je dan op donderdagmiddag nog... ja, uh, oh, ik heb een nog een single. Uh, die, uh... Nee, dat doe ik niet. nee, nee ik, ik, kan, ik kan verklappen dat ik uh, maandag hem afmaak in de studio. Aha. Dus Aankomende maandag. Aankomende maandag. Ja. Um, je had al iets eerder gezegd over het uh, geluid wat je, wat je maakt. Dat, uh, wordt iets anders ook ja. ja ik wil gewoon de hele tijd um, ik luister gewoon naar zoveel genres en ik wil gewoon niet per se vastzitten aan dingen dus mm -hmm. ik doe gewoon wat wat ik wat ik voel op dat moment ja dus ja ik denk nog steeds met elke single die ik ga releasen en heb gereleased heb je altijd wat anders ja. maar ook wel toch weer mij altijd jou ja, ja oké okay. um, heb jij ook wel eens uh, gehoord van hoefs hoefs ja Ramon ja, van Geitenbeek. Ja, nou, ik, uh, ik heb hier iets wat uh, gerelateerd is, wat weer be, be, bij jou hoort als uh, Pride ambassadrice. Want uh, daar gaat het toch echt over: Hoefs met late Bloemer. Dit leidt gezelschap mag op het hoofdpodium staan bij bevrijdingspop. Ik heb het over de band Hunk en dat nummer dat heet Paul. En je hoort ook meteen ook aan het begin een akkoordje van A Hard Days Night van de Beatles. Ja, dat zit er heel subtiel in verwerkt wat dat er gaat. Hoofs hoorde je daarvoor met Late Bloomer en dat is ook eigenlijk best wel iets wat Ramon van Geitenbeek een beetje kwijt moest over. Hoe hij eigenlijk min of meer uh, ja, hoe er tegen de maan werd uh, gekeken. En toen heeft hij daar een nummer over geschreven. En dat heeft ook zijdelings uh, uh, te maken, Wendy, met de queer community. Oh. Ja, want uh, dat heb je ook misschien wel duidelijk een beetje in de tekst uh, een beetje terug uh, kunnen horen. Ik heb eigenlijk niet geluisterd naar de tekst. Maar ik het zit vond er wel het wel in. echt een heel tof nummer. En ik zat ja. lekker te rocken. Ja, ja. En daardoor heb ik niet op de tekst gelet. punkrock uh, ja is het. Ah, moet je maar even terugkijken. Uh, ik, ik heb er iets over uh, geschreven bij 3 voor 12 Dus um, over, nog over jou uh, gesproken. Wat doe je om in ieder geval weer een beetje ervoor te zorgen dat de muziek een, ja, goed van jou uh, ergens onder de aandacht uh, wordt uh, gebracht? Hoe doe je dat? Social media. Daar ja, hadden we het net over een. natuurlijk. Ja, ja ik, ik hint op iets heel anders. Oh, wat dan? Live spelen. In, ja, onder meer. Maar ook uh, met, uh, met optredens ergens in het land met uh, allerlei dingen. Oh, heb je het, het begint met een, een P en ja, het eindigt precies. op ronde. Ja, popronde. Pop <laughs> ja, ja, we horen natuurlijk volgende week uh, wie erbij zit. Ik hoop heel erg. Fingers crossed. Ja, want Fingers crossed ik vind, uh, ik die... vind uh, eigenlijk uh, best wel dat jij daarin thuis hoort. In, de, in die popronde. Ik wil gewoon Dat zeg ik. Maar dus, uh, maar ja, ik ben Chris Moorman niet. Het, uh, de, nou ja, Chris Moorman gaat er ook niet helemaal over. Chris mag het alleen maar bekendmaken. En uh, dat is het enige. Maar het gaat om de mensen die ja, die poprondes allemaal organiseren. Die, uh, die kijken ernaar. Nou, ik ben het aan het manifesteren. Ik wil het al uh, een tijdje. En, uh, en nu heb ik echt een toffe band achter me. Dus ja. ik hoop het. Ja, want dat, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Uh, wat de vorige week hadden we hier de Kiwi Club. Die hebben in de Kinky Kappers uh, gespeeld in Haarlem. Oh, grappig. Dus, ja. Ja, dus je komt op de meeste gekke plaatsen, kom je dan uh, ergens uh, terecht, uh, in Leuk. dat opzicht. Dus ja, um, dat is natuurlijk wel crisscras door het hele land heen ja. in de rij. Maar dat vind je niet erg. Nee, natuurlijk, natuurlijk. niet. Nee. Ik wil juist het hele land door. Ik wil ja. iedereen zien. Ja, uh, want uh, hoe belangrijk is publiek bij, uh, bij jou in een live show? Het, het allerbelangrijkste, natuurlijk. Ja? Ja? Anders is, heb je geen live show, dan heb ja, je een beetje denk ik. voor niks te spelen. Ja, maar het gaat om de interactie, denk ik. Ja, toch? dat is het beste. Dat is ook het leukste van het vak. vind ik. Ja? Ja, ja is het, want je, je hebt het nu over een vak. Is er een, vind je het ook een vak? Ja, natuurlijk. Dus ja? Ja? Het is gewoon mijn werk, zo zie ik het wel. Ja, ja. ja want het is van, je bent, je bent ook echt door het te doen, ben je er eigenlijk helemaal in bekwaam eigenlijk als het ware. Want je hebt helemaal geen achtergrond of wat dan ook. Of heb je wel... Nee. Nee, hè? nee, Nee, mijn ouders toen ook niks, die spelen ook niks en zo. Mm. Ik begon ook best wel laat, toch? 17, 18 jaar. Ja. zo begon ik pas. Ja. Maar ik heb natuurlijk wel altijd. Mijn ouders hebben kroegen gehad vroeger hè, heel veel. Ja. En die hadden altijd live muziek. Ja. Uh, en ik moest er altijd bij zijn als kindje. Ja, dus je, uh, Dus ik ben wel jong, soort van in de live muziek zien. En ik heb altijd van muziek gehouden. Dus het zat er altijd wel in, denk ik. Maar mm. die paarden moesten gewoon even weg. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar uh, volgens mij uh, heb jij deze dieren nog steeds lief? Ja, natuurlijk. Ja, ik mis het wel hoor. Ja? Ja, het, kijk, het is natuurlijk wel iets waar ik uh, van mijn vijfde tot mijn, wat is het, achttiende of zo, elke dag mee bezig ben geweest. Ja. En dan opeens dat niet doen. Ja, dat is wel een beetje een gat in je hart. Tot. Ja, dat, dat, dat, dat ook. Ja. ja er blijft wel. Maar wat, wat, wat, doet, uh, wat doet het dan met je als je ergens een paard ziet staan of wat dan ook? Dan word ik heel blij. Ja, ja, ja, <laughs> ja, ja. toch wel? Ja, wat, wat, wat, wat hebben deze dieren dan uh, in, in dat opzicht? Mm, ik vind gewoon. Kijk, ze zijn natuurlijk heel mooi. Daarvoor, daar, daar, daar heb ik ermee begonnen. Ze zijn edele ik. dieren. Okay. Maar het is de connectie die je kan mm. krijgen. En waardoor je er dan bijvoorbeeld echt zoveel mee kan doen. Mm. Um, bijvoorbeeld, ik heb ook heel lang een hele, hele kleine gat. En die heb ik gewoon allemaal trucjes geleerd. En dan, en bijna als een hondje, weet. het zo'n hondje. Het wordt gewoon je beste vriend. En het zijn hele... Het, ik zal niet zeggen dat het slimme dieren zijn. Maar ze zijn heel erg um, gevoelig. Ze ja. voelen heel erg. Ja. En als, daarom worden ze ook vaak gebruikt in therapie met mensen en zo. Ja. Uh, ja ik vind dat gewoon je voelt het aan ze dat ze ze ze, ze willen hebben ze ook een bepaalde elegantie ja, vind ja ik ook. dat is het ze, ze hebben een bepaalde aura of zo ja. ik hou er heel erg van en vaak zijn ze heel zacht het zijn eigenlijk iedereen vindt ze altijd heel eng maar de meeste zijn hele zachte dieren heel heel vriendelijk en ja. open en ze zijn ook elegant ja vind ik ook ja ja ik kom uh, twee keer in de week kom ik ergens langs zo'n uh, manege uh, in Bentveld daar ja. En dan kom ik Naaldenhof Heet dat geloof ik? Ik heb daar stage gelopen. Heb jij daar stage ja. gelopen? Oké. Okay. Um, nog één ding. Waar kunnen zij, want dat is leuk, even spammen ja. op de radio. Waar kunnen yeah. ze jou vinden op het wereldwijde web? All right. Al mijn social media's. Wendy Moore Music. Hmm. En dan op Spotify en YouTube. Wendy Moore, gewoon mijn naam. M-O-O-R-E. Ja. En mijn website wendymoore.eu. En daar staan ook alle tour dates op. Dus als je up to date wil blijven, daarop. Uh, merch. En dat soort dingen. Helemaal duidelijk. We gaan uh, eventjes de dance erbij pakken. En dat is Strip Hop van Low en Evolve. I fight, I cry, I only dance between the walls of my own hell. I die met de Goddess of Love. En uh, dat was... Even kijken. Zo'n beetje de laatste van, uh, van deze avond. We hebben er nog één hoor. En daarvoor uh, Low Edict. Die zijn ook uh, geloof ik alweer uh, bezig met, uh, met het een en ander. Want ik heb alweer het uh, boeltje voorbij uh, zien komen. Deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf uh, zit er weer op. En volgende maand hebben wij... Haarlem Lake hier in de studio. Dus uh, ja, hoe uh, dat uh, er verder uit uh, gaat zien... Uh, gaan we uh, meemaken. Um, maar deze is voorbij. En ja, dan... Uh, is er volgende week gewoon weer... een reguliere uitzending. En die reguliere uitzending is... een reguliere uitzending. Want Marcus kan namelijk niet, Want die is uh, dan bezig met uh, zijn fotografenactiviteiten... bij... Bevrijdingspop. Dus, uh, dus we hebben pas vanaf 9 mei... Uh, gaan we weer gewoon uh, verder met... Uh, uh, live muziek hier... Um, de laatste is uh, van The Cruise en The Dukes of Harlem en het nummer dat heet Hold My Hand. Tot volgende week. Darling, hold me tight. Save my love tonight. Let's not talk and let us wait until the morning light We have had the time and we have had the talks And now it's hard for us to say our final goodbye Our love will never end